Ondanks een reanimatiepoging overleed hij aan zijn verwondingen. Twee man en een vrouw zijn aangehouden, maar waar ze precies van worden verdacht wil de politie niet zeggen. Premier Rutte heeft vanmorgen een privébezoek gebracht aan winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Samen met burgemeester Eenhoorn dronk hier koffie met winkeliers en klanten. Ook deed hij boodschappen bij een supermarkt in het winkelcentrum. Rutte sprak met mensen in de Ridderhof over de gebeurtenissen van zeven maanden geleden. Toen schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en daarna ook zichzelf.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 Nog een half uur vanuit Kareem met de drie gasten aan tafel. Marco van Geffen en Rivka Lordijzen over de film Onder Ons. Uh, Jan Donkers die bespreekt de documentaire George Harrison... Living in the Material World van Martin Scorsese. Uh, en uh, Cornel Maas aan het einde over opium televisie vanavond. Maar eerst, uh, u, u zat er klaar voor, hè? Ja, ik weet het. Hier is hij. Ruben Heijn met It is Live, maar het heet That's Not Live. my coffee cold and I got kind of bored I killed my cereal and opened the door leaving the TV program down on the floor cause that's not life when you're stuck inside no more ghosts on this wall inside I electrons all around to shame I don't need the world in frame no. tiny dotted monsters want to eat our minds but that's not life no. that's not life no oh.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 wall inside i gave birth to a light that puts electrons all around to shame. i don't need the world in a frame no tiny dotted monsters want to feast on no.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 we need to take control of our context and time We need to start a revolution of the mind Join and sing this song This world is not where we belong This world is not where we belong Dankjewel. gaan we op weg naar de Melkweg. Volgende week woensdag gaat Martin Scorsese-documentaire... George Harrison Living in the Material World in de Verkoop. Het is uh, deze maand tien jaar geleden dat de uh, Beatle overleed. weduwe, Olivia Harrison, werd door velen benaderd. Maar gaf uiteindelijk alleen aan uh, deze bekende Hollywood-regisseur... toestemming met het archief van Harrison aan de slag te gaan. Jan Donkers, schrijver, popjournalist, heeft de documentaire gezien. Drie uur lang over misschien wel... De the, the Beatles, zou je zeggen? Meer dan drie uur. Yeah. Ja. Ja. En misschien wel een kwartiertje te lang. Maar dat is dan ook het enige bezwaar, geloof ik, dat ik kan maken. Want ja. het is een, ik vind het een vrij fascinerende film. Met heel veel materiaal wat onbekend is. Althans, wat ik misschien uh, vergeten was. Want mm -hmm. we hebben het schot verrekening over een carrière... die een halve eeuw geleden is begonnen. Ja, ik zei de, de, de size, the Beatles. Is dat wat mm -hmm. jij al van tevoren dacht of niet? Ja, Ringo is ook niet zo'n spanklende <laughs> figuur geweest, hoor. altijd. Ja. Nee. Uh, hij, was, hij, hij werd de stille, de silent Beatle, werd hij genoemd.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 En dan had George dan die mocht dan één bijdrage één lied bijdragen. En dat leverde juweltjes op, zoals we hier kan Nou ja, Precies, en dat waren lang niet altijd mijn favoriete nummers. Ze hebben zeker dat hij op revolver dat hij drie nummers bijdragen, waaronder absoluut het allerergste Beatles-nummer ooit gemaakt. namelijk Taxman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 Ooit echt in de buiten geschreven toen de zon opkwam? Ja, uh, met. Sun, ja, heb ik even niet doorheen hem Hier komt de zon en ik zeg: het Iedereen heeft herinneringen bij Beatle-nummers. Ik weet nog dat dit het eerste nummer was wat ik ooit in stereo hoorde. Ik weet niet hoe we Marka van geef. Heb jij ook iets met beatles nummers of heb je niks met de Beatles? Nee. Helemaal niks. En <lacht> dan <lacht> Nou, niet zo heel erg. Maar als ik dit hoor, ik begrijp wel wat jullie bedoelen. Als je dat hebt over ja, ja. dat de zon opkomt. Dat je dat hoort in de muziek. Mm -hmm. ook wel. Dus ik ja. vind het wel leuk om hierbij te zijn. <lacht> ja. uh, het, het is overigens geen generatiekwestie. Nee. De, de appreciatie voor de Beatles. Hmm. Want ik, had, ik heb les gegeven in Berkeley. Studenten van 1920-21 als je het hebt over favoriete muziek... Jimi Hendrix en de Beatles. Ja. En dan natuurlijk de, de, de oasis en, en de nirvana's enzovoort. Ja. Maar... Ja.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 Ligt te gaan in Zwitserland. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, uh, is, is uh, want je zegt uh, dat spirituele, is hij ook degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat de Beatles destijds met de Maharishi ja. in aanraking zijn gekomen? Ja. Hij vertelt ook in die film dat uh, de Maharishi uh, dat had de. Uh, het, het, het is helemaal begonnen met via Ravi Shankar, hè? De, de, de, de vader van Nora Jones, ja. zoals ik het wel heb. Ja. Um, uh, en de Sita speler ja. die heeft hem dus geleerd sitar te spelen. Een vreselijk instrument. En, uh, maar via hem in contact gewoon met Oosterse filosofie. Vier Oosterse denkbeelden, uh, Indiaanse uh, religie. En uh, toen zijn ze met z'n allen naar zo'n ashram gegaan. Wat volgens uh, uh, Ringo net zoiets was als Billy Butlins holiday camp. Uh, die nam het allemaal niet zo vreselijk serieus. Maar George nam het heel erg serieus. En hij heeft ook zijn hele leven lang mee gemediteerd. Ja. En uh, uh, zelfs uh, een heel opvallende an anekdote. Wat zijn weduwe Olivia vertelt. Dat toen zij, in ongeveer een jaar voor zijn dood. toen uh, is hij ingebroken in hun huis. Hij is bijna doodgestoken. Ja. Ja. waar dat hij dat zij de, de inbreker met een, uh, met een zware ijzeren lamp uh, half dood had ja. verslagen... dat hij begonnen is met een mantra uit te spreken tegen ja. die, die jongen... In de, in de vaste veronderstelling dat dat hij daardoor bezworen en <lacht> gekalmeerd zou worden. Oh, ik dacht uh, dat hij al een beetje afscheid van het leven nee, aan nee, het was op die manier. Nee, nee, nee, Overigens moet ik wel zeggen, in die tijd werd er nogal... Uh, we hebben het over de late jaren 60 vroeg want er werd veel ge, ge, ge, ge, geëxperimenteerd met dit soort Oosterse filosofie En er werd nogal belachelijk gemaakt, hoor. Mm. George werd toch niet helemaal serieus genomen. Ja. Ik moet je zeggen, dat, en ook niet door mij altijd... ik moet je zeggen dat door het zien van deze film... en met name de opname die, die gemaakt zijn... Uh,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 En dat is... Uh, ja, maar ook wat je zegt is ook waar hoor. Hij, hij gaat toch onmerkbaar af en toe met, met, met muziek ja, ons erin. Ja. Maar het is een absoluut liefhebber, dat merk je in alles. Ja. Goed, we, we mogen vijf uh, boxen weggeven. Of boxen, vijf van die dvd's weggeven. Dat is heel aardig. Ja, want uh, hij komt, uh, niet bioscoop, komt niet in de bioscoop. Komt ja. uh, niet in de bioscoop. Dan moet u antwoord geven op de volgende vraag. En dat is echt een makkie hoor. Uh, hoe heet de deze week overleden fotograaf... die de hoes van het George Harrison-album All Things Must Pass heeft gefotografeerd? Dus hoe heet de deze week overleden fotograaf... Die ook heel veel voor Bob Dylan heeft gewerkt. Die de hoes van het George Harrison-album All Things Must Pass fotografeerde. Stuur het goede antwoord naar opium.kr.nl. Opium en de eerste vijf goede antwoorden, goede antwoordgevers, die uh, krijgen die uh, DVD. Goed, Jan Donkers, dankjewel. je wel. je, Dit is Opium. Dit is Opium. We zijn hier tot half vijf. Zitten We in de... De van, de van Royer van Carré. Ja, ik had nog uh, een heel stand op het draaiboek staan. Maar ja, dat hebben we al gedraaid, dus dat doen we ja. niet meer. ga ik praten met uh, Rivka Lodijzen en met uh, Marco van Geffen... over de film die, uh, die, uh, ja, waar zij meer we over weten. Want de een is de regisseur en de ander is de hoofdrolspeler. Althans, een belangrijke speler. Nou dat ja, mag je niet zeggen, hoofdrolspeler eigenlijk, Rifka. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, nee. Die nee. zit in Polen, die woont in Polen. Ja. Hele goede actrice, ja. Dagmara Bak. ja. Nou, ik ik leg het even uit. Onder ons, dat lijkt de titel van een knusterfamiliefilm... familiefilm. Maar het is het uh, regie, van de buurt van Marco van Geffen. Uh, zijn film gaat over de Poolse au pair Ewa. Die terechtkomt bij een kil Waarvan de vrouw Liefkal Lodijs is. In een troostloze Phoenixwijk. Die uh, speelt dus inderdaad de moeder van het gastgezin. Ja, niet een, een fraai polderlandschap. Uh, geen mooie landschappen. Maar echt die, de, de, de, kille, ja, de kille sfeer van de Phoenixwijk. Waarom vond je dat zo'n interessant landschap voor, voor jouw debuut. Nou, nu interpreteer je al wel heel veel. Je hebt al de woorden keel en troosteloos genoemd. Nou, genoeg. warm is het niet, in ieder geval. Nou ja, maar kijk, Phoenixwijken zijn... Het is allereerst mijn, het is wel een belangrijk ding voor mij. Want uh, als ik zo'n phoenixwijk binnenrijd, binnenrij, ik kom zelf uit de middenklasse... dan uh, voel ik me eigenlijk ook best wel een beetje thuis. Oké, okay. ja. En, um, en het is ook best prettig. Het huis waar we draaiden was een, echt een heel grote, moderne, strak vormgegeven, strak vormgegeven huis. Geen ja. villa. Waar, waar was het eigenlijk? Hoofdorp, hoofdorp was dit. Okay. Uh, we zochten ook naar, uh, echt, bij de, het zoeken naar de locaties naar plekken. Die, naar een plek die uh, gewoon ook een behoorlijk aangenaamheidsgehalte had. Mm -hmm. En het eerste deel van de film, want wordt in drie delen verteld. Het eerste deel is verteld vanuit het gastgezin. Ja, ik snap ze ook wel. Volgens mij wel meer mensen. Wa wat dat snap ze? Een stille meisje in je huis. Het ja. is altijd ja. een beetje moeilijk zo, een vreemde in je huis, toch? Ja, dat, dat lijkt mij zeker als je in zo'n doorzomwoning uh, woont. Het, het is niet heel... Ja, het is een ruime woning, maar toch... Iemand zit wel voortdurend op je liep. Ja. ja. Hoe, hoe voelde dat, uh, uh, uh, Rivka? Jij als, als uh, de moeder van dat, van dat gezin, waar dus dat meisje in komt... Uh, uh -huh, snap jij dat ook? Die, die, die, ja, dat je wel wat in huis houdt. Uh, voelt het ook zo? <tomzin> mm, uhm, ja, nou, voelt het ook zo. Uh, het was een film. Ja, goed. Ja. <mzin> um, maar ik, uh, ik kan me wel voorstellen... Uh, uh, ja, er de, de woont opeens iemand bij je in huis. En die ziet echt alles. <tomzin> uh, Ilse, uh, die ik speel, die uh, heeft er in het begin best zin in. Die heeft het kamertje leuk geverfd. Blauw. blauw, alles blauw. Ja, want het is gewoon een hele mooie kleur. Um, vindt ze zelf vooral. Dus ze heeft, uh, nou, ze heeft het mooi geverfd. En ze heeft best wel verwachtingen van een meisje in huis. Namelijk een stukje gezelligheid. Um, en en een, een beetje opvang. Mm -hmm. Nou, een hele hoop opvang. Ja. En het valt gewoon een beetje tegen. Het meisje is stiller dan verwacht. Uh, het is een, een Pools meisje wat op zich prima Engels spreekt. Maar ja, het is wel echt een beetje een, een cultuurclash. En uh, het meisje past zich niet aan... Wat ik meteen heel mooi vind, uh, uh, veel vind zeggen over de saam, onze samenleving. Aha. Mensen die zich niet aanpassen. Um, en um, ja, dat er iemand in je huis woont um, die alles van je weet, dat. Uh, dat het moet ingewikkeld zijn ja. om nog even terug te komen op je vraag. Mooi rond op deze ja, manier. <laughs> dat, dat, dat, dat zo breder bekijken van het, van het uh, je niet aanpassen aan, aan de samenleving... is dat ook, Marco, wat jij, wat jij voor ogen had? Om dat, ja, in dat het klein heel, in feite te schetsen. Ja, dat is heel, ja exact. Uh, voor mij is het verhaal van deze personages een soort een voorgrond... die op zich uh, beleefd kan worden uh, en dramatisch is... En spannend, maar uh, het, heeft ook een, het reflecteert ook op een achtergrond die iets breder is. Dat gaat over een bepaalde manier van omgang ja. met elkaar, die uh, er al langer is. Maar nou ja, het hele idee van, om, om, om meteen te zeggen, het hele idee dat wij zo open zijn en zo makkelijk, nee. dat is dus minder dat... zo dan we ooit dachten. Ik geloof die... dat we dat ook al lang niet meer kunnen volhouden dat we dat. Uh, dat nee, exact. Zijn. Dus ja. daar gaat ja. een ja. beetje over. Ja. Ja. Dit is het eerste deel van een drieluik wat je wil maken over, ja. over de Phoenix Week. Ja. Uh, wat zijn die andere twee delen om even een idee te krijgen van welk beeld je wilt schetsen? Oh ja, kijk, het, het, er spelen verschillende thema's uh, doorheen, en verschillende onderwerpen. Uh, en uh, nou ja, een van, je zou op een van de manieren om de film te, of, en, of de, de trilogie te uh, formuleren, is dat het gaat over het onderhuidse geweld dat in onze samenleving is. Aha. Waarvan ja, ik dacht altijd toen ik jong was. Ik, ik weet niet hoe het met jullie allemaal is... maar ik dacht echt van het is hier niet. Je hebt de, de corruptie en al dat soort heftigheid. Dat dat het, jammer in Italië ja. en in België. Ja. Maar uh, hier niet en zo. En, uh, maar in Amerika, weet je, daar hebben ze echte dingen. En dat blijkt dus gewoon uh, niet zo te zijn, volgens nee. mij. Dus het gaat ook over de aanwezigheid van geweld... onderhuids in de samenleving. En dus die, dus de, het gaat ook, over... Uh, dit verhaal gaat over een getuige... Mm -hmm. uh, of niet dit verhaal, maar het gaat over een getuige, het de eerste deel... Van geweld. Ja, en ik van... dacht, ja, je hebt een getuige, dan heb je ook een dader en een slachtoffer. Dus deel 2 is de hoofdpersoon een dader. Deel 3 is de hoofdpersoon een slachtoffer. Want, want dit, dit eerste deel uh, die Ewa, die, die, die, die Poolse au -pair, die, die, ja, ja ze, ze weet iets. Maar, maar wij worden pas heel laat ons duidelijk gemaakt wat zij weten. Je hebt het heel mooi, ja. dat, dat, dat, dat, dat, heel mooi geconstrueerd. Ja. Je hebt, zei al is ze, uh, uh, dat je het in drie perspectieven uh, ja. tekent. Eerst dus zien we het vanuit het gezin. Dan zien we het vanuit de vriendin van Ewa... die ook ja. een Poolse OPR is in een ander, ander huis. En dan tot slot uit het perspectief van Ewa. Uh, maar niet steeds dezelfde scènes. Dat is heel mooi gedaan. Je geeft steeds iets meer informatie. Ja, dat moet natuurlijk. Anders werkt het niet. Je nee, maakt ja, um, ja. het, nee, het, ik... het heel spannend, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wat ik heb gedaan is... Uh, um... Uh, ik kijk, het bestaat natuurlijk. Het was een beetje. Je, ik bedacht opeens: van, Goh, ik ga het vanuit drie perspectieven vertellen. Maar dan dacht ik meteen: Dat hebben we nou al honderdduizend keer gezien. Dat is echt zo'n klassieker. En toen dacht ik: Hé, hey, maar wat hier nou net anders aan is, is dat normaal gezien is degene die het perspectief heeft ook de hoofdpersoon van zijn stukje. Ja. En hier is continu is altijd Eva de hoofdpersoon. Mm -hmm. En. Uh, we zien dus alleen maar de scènes die zij hadden met haar. Dus ja. dan kom je vanzelf op deze structuur uit. Dus vanzelf voel je, hé, dat is dus heel spannend. Want een, een gat, een, een, een discrepantie tussen... Nee, of een, een, ja, zeg maar gewoon een, een gap tussen informatie is meteen spannend. Het voelt met, je voelt meteen iets van... Het gaat de vraag oproepen. En dan uiteindelijk doen we dat niet alleen ja. maar daarom. Maar, ja. Want het... Zeg maar de hele structuur is ook... Uh, dat is weer één onderdeel wat erin zit. Maar je kijkt eerst met soort de vooroordelen van het gastgezin. En dan in deel 2 kom je iets dichterbij, bij een vriendin. En in derde deel kom je dus bij het meisje zelf terecht. Ja. En vanuit haar vrij, perspectief begin je vrij, ja. te vermoeden... Of te voeden dat zij ja. wat meer weet. Vrije puzzel. Ja, pas op, eigenlijk ja. op het laatste ja. moment pas duidelijk wat zij weet. Ja. Ja, dat is, uh, verder kunnen wij daar niks over vertellen. Nee. Dat zou zonde zijn. Je, je, je speelfilmdebuut, uh, terwijl je, je hebt al heel veel scenario's geschreven, of je niet zo Paradijs onder Klopt. andere. Daar was je klaar mee. Je wilde gewoon zelf draaien. Nee, dat wilde ik vroeger natuurlijk altijd al. Maar dat is een. Uh, kijk, of je gaat gewoon de klassieke route via de filmacademie en dat soort dingen. Maar dat lukte mij toen niet. En dan ga je schrijven, wat toch het belangrijkste is om uit te zoeken wat je te vertellen hebt. sowieso. Ja, ja. Dat schrijven gaat. Het is ook een carrière. Die moet je even op het spoor zetten. Daar raak je ook in verdwaald, want het is hartstikke leuk. En dan op een bepaald moment denk je... nu ga ik het toch eens doen. Okay, beetje nou een beetje ja, tweede jeugd. Ja, mm -hmm. tweede jeugd. Mm -hmm. <laughs> nou, het is echt de, de, de, zeer de moeite waard. Prachtige film is geworden onder ons. Vanaf aanstaande donderdag te zien in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen... Den Haag en Utrecht. En Rivka, je het ook nog te zien in de Patatje Oorlog. Vrije film van de Nicole van Kilsdok ja. En in de Overspel... Bij de, bij de VARA op, uh, op Nederland uh, 1. Bijna voorbij, hè? Nou, nog twee weken. Ja, spannend. <laughs> Goed. Dank jullie wel. Dankjewel. Okay. En Jan Donkers, jij ja, ook bedankt. Ik ga eventjes uh, met mijn collega Kornel Maas uh, spreken. Die heeft vanavond weer uitzending. Op je televisie om vijf over half elf op Nederland 2. Wat zit er in vanavond? Um, nou, je gaat vast harde kloppen. Erik Vloeimans namen komt te spelen. De vermaarde jazz yes, Trompetist. En verder is Alexander Pechtold vandaag heel druk met deze 66 zesde congres, maar bij ons vertelt hij over zijn passie voor kunst. En dan meer in het bijzonder over een 17e-eeuwse portretschilder, Michiel van Mierenveld, die in zijn dagen veel rijker en beroemder was dan Johannes Vermeer, maar nu helemaal vergeten is. En dat komt hij een beetje uitleggen en toelichten. En we gaan het hebben over Mathilde Willink, het vrolijke levende kunstwerk. Van vroeger, de muziek van Karel Willing, die schilder. Mm -hmm. En dat doen we met Louis van Beek, die haar nu speelt op het podium. Ah, ja. acteur. En met Fong Leng, die haar altijd gekleed heeft, zou je haast kunnen zeggen. Yeah. Uh, en wat er echt wel grappig was... We laten ook een fragment zien uit een heel oud interview... met Henk van der Meijden en Mathilde Willing. En Henk van der Meijden wordt vaak geschreven... over oppervlakkige journalist. Maar in dat item zie je eigenlijk dat hij best goed was en ook een behoorlijke afstand betrachtte tot zijn gast. En misschien komt het wel omdat we nu zo gewend zijn aan persoonlijke gegevens... ook in de serieuze programma's, dat er schaamteloos naar privé wordt gevraagd... dat mm -hmm. met terugwerkende kracht opvalt hoe professioneel hij te werk ging eigenlijk. Oké, okay, dus, dus hij, hij was eigenlijk best wel oké. Okay. Henk de ja. meiden. Ik vind het een, een hele goede gedachte voor dit weekend. We houden het vast, je het Dankjewel. We gaan oh, okay. kijken vanavond. Gaan weer. Ja, dankjewel. Yo, hoi. Straks uh, na het uh, nieuws van half vijf hier op uh, Radio 1... Uh, het, uh, het, uh, ja, het sportforum met uh, Robert Meijer. Wat ga je doen, Robert? Nou, het sportforum dus. Oh, <laughs> klaar. <laughs> met uh, ja, nee, met uh, Henk Hoiting van Trouw, die schuift aan... Uh, John Volkers van de Volkskrant en Ton Boot natuurlijk als uh, vaste ja. gast. En vervolgens schaatsen de drie kilometer die nu gaande is. Dat zometeen. Okay. Tot zes uur. Dankjewel. Ja. Ja. Volgende week is Opium er weer. Dan, uh, op, wederom vanuit Amstelvoyer van Carré met muziek van Orkard Aij te gast. Onder andere dan uh, schrijvers Saskia Noord en Jan Terlouw. U bent natuurlijk van harte welkom om, om uh, hier uh, langs te komen. U kunt de uitzending van vandaag uh, terugbeluisteren. www.opiumradio.nl Reageer via opium.afro.nl. Ik weet niet of die uh, vijf uh, dvd's al weg zijn. Anders nog even die vraag. Hè. Wie was dus de verantwoordelijk, de fotograaf die de hoes van George Harrison's album All Things Must Pass heeft gefotografeerd? De winnaars die zijn er al, die staan op de site. Uh, straks om vijf uur op Nederland 2 Kunstuur... met deze week het begin van de serie over de Gouden Pyramide. Prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap... op het gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Ik wens u een fijn weekend. Graag tot volgende week. Opium. Avro. En nu het journaal van half vijf met Marielle Hageman. Radio 1. Het NOS-journaal.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 We hebben hier een fraaie herfstdag gehad met zon en sluierbevolking. Soms was die even wat dikker en dan werd de zon echt wel versluierd. En dat zou vannacht dan ook af en toe kunnen gebeuren. Uiteraard niet met de zon, maar dan met de maan. Uh, het is af en toe helder. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten, 10 graden in het zuidwesten van het land. Het zou hier en daar wat nevelig kunnen worden. Dan hebben we morgen iets minder zacht weer, want het wordt 12 graden in het noordoosten en 15 in het zuidwesten van het land. Maar verder ziet het weer wel prima uit met opnieuw flink wat zon, wat sluierwolk, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Maandag hebben we dan waarschijnlijk wat meer bewolking, misschien valt er wat lichte regen, het is een graad of 11, de dagen daarna weer geregeld, de zon 12 tot 14 graden, nog altijd zacht herfstweer. Langs de lijn met Robert Meder. Een hey, goedemiddag, NMS langs de lijn tot 6 uur. Met straks natuurlijk het Sportforum. Met trouwensjournalist Henk Hoijting, voorstandsjournalist John Volkers. Eh, Volkers moet ik zeggen en vaste gast Ton Boots. We gaan het hebben over de Champions League en de Europa League voetbal. De rode kaart van Strootman af. Komt allemaal ten tafel. We gaan het ook hebben over, wat we hebben weer een wereldkampioen na het honkbal, het bridge en de korfbalploeg. Nu wereldkampioens gaan we even bellen met de bondscoach en we volgen het schaatsen. De 3 kilometer in Thiel, of de NK-afstanden. Sebastian Timmerman. We zijn bezig met de laatste rit van het eerste blok. En We zien twee dames uit de ploeg van Renate Groenewold op de baan. Uh, het onderlinge verschil tussen die twee dames is heel groot. En van der Weijden ligt zo'n beetje een halve baan, bijna 200 meter, voor op Monique Kleinsman. Van der Weijden gaat de rit dus winnen. Maar of ze aan de tijd van Janneke Ensing gaat komen, betwijfel ik. Janneke Ensing, marathonrijdster, lange baanrijdster, wielrenster. Goed wielrenster ook, heeft de snelste tijd met 4.12.39. Hier komt Van der Weijden, pester nog wel een goede eindsprint uit, maar ze komt inderdaad tekort. 4.13.47 is ook net geen persoonlijk record. 100ste voor een seconde komt ze tekort om een persoonlijk record te rijden. Het is de tweede tijd dus als we vijf van de tien ritten hebben gehad en Janneke Ensing toch wel verbazingwekkend, verrassend bovenaan staat, want die tijd van 4.12.39 is maar 700ste langzamer dan de winnende tijd van vorig seizoen, de winnende tijd toen van Irene Wüst. Dat is de titelverdedigster en natuurlijk ook de regerend wereldkampioene die straks in actie komt, terwijl Monique Kleinsman ook inmiddels binnen is, maar de uh, bijna langzaamste tijd heeft neergezet de negende tijd van de tien dames die geweest zijn. Dus dat is niet goed. Goed Wuster straks in de baan als titelverdedigster in de negende rit tegen Diane Valkenburg. En in de laatste rit Jorien Voorhuis tegen Marit Leenstraat. Twee dames dus net gehad van Renate Groenewold. Haar ploeg. Het is een succesvolle dag voor die ploeg. Die nieuwe op is op voordeelshop ploeg. Zo moet je het uitspreken. Want ze zijn al uh, twee keer Nederlands kampioen geworden. Met niemand minder dan Thijsje Oenema. Zij won de 500 meter en de 1000 meter. Verder hebben we titels gehad bij de mannen voor Jan Smekens op de 500 meter. En voor zijn ploeggenoot bij control Stefan Groothuis op de 1000 meter. Snelle tijden zijn er gereden. Groothuis reed op de 1000 meter een kampioenschapsrecord. Maar de vrouw van de dag, dat is toch wel, de persoon van de dag, is toch wel die Thijsje Oenema. Die een hele moeilijke periode heeft gehad met de ziekte van vijven. Die haar heel lang eh, langs de kant hield. Haar lang parten speelde. En nu bij die ploeg van Renate Groenewold en Peter Kolder, die ik ook niet moet vergeten te noemen. Komt zij helemaal tot bloei. Twee titels en dan mag je dus praten met, met Maaldrink. Sprakeloos? of valt dat mee? Nou, sprakeloos niet, maar ik had dit totaal niet verwacht. Wie wel? Nou, geen idee. Ik denk niemand. Kan dat dan? Want gisteren hadden we het al over van... Nou, jij lijkt wel een nieuwe carrière begonnen te zijn. Nou ja, dat is toch gewoon zo? Ja, ja, dit gaat wel bij. Dit had ik ook echt niet gedacht. Dat ik hem hier nou, überhaupt uh, kon winnen. Of op het podium staan, had ik niet gedacht. Nou, hoe kan dat dan nog maar een keer? Ja...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 Ja, ik had eigenlijk niet zo... Het was allemaal een beetje kort op elkaar, dus ik had ook niet zo goed... Ik heb natuurlijk wel die 1000 meter gefocust, maar ja, eerst die 500 maar rijden en dan zien we wel die 1000. Maar dan kan dat dan zo rijden, ongelooflijk. Kun je het nog een keer, denk je? Nou ja, ik, ik denk wel dat ik stabiel genoeg ben en goed conditioneel dat ik het in de volgende wildcars ook wel goed kan rijden. In ieder geval ga ik vanuit. Dus ja, ik denk dat het nog keer kan. Want ja, ik denk natuurlijk nog veel verder, want we hebben ja, een sprinttoernooi. Als je kijkt welke tijden je hier rijdt en wie je klopt, dan ben je een serieuze deelnemer aan grote sprinttoernooi natuurlijk. Ja, nou ja, ik, wat ik ook al zei, ik heb nog niet zo ver durven denken. Eerst het NK, maar het nou, gaat nu zo goed dat uh, ja, we zien het allemaal weer eerst. Maar hier even genieten en dan over twee weken kunnen rijden, duizend meter ook nog en dan... Uh, Zien we het wel. Ja, er zit nog wat tussen, een 1500 meter, want die rij je toch ook? Ja, die, die rijd ik ook nog, graag. Ja. Kun je dat dan ook meteen? Nou, meteen meteen. Ik heb uh, dit jaar eentje gereden, vorig jaar twee. En de jaren daarvoor helemaal niks, dus... Dat is helemaal een afstand die ik nog niet zo goed onder de knie heb, maar... Ja, we dat ik mijn vorm van vandaag doorgezet heb op morgen even zien wel. Ja, sommige mensen hebben er geen zin in, en dan lukt dat ook hoor. Nou, ik had ook meer zin in de 1500 dan in die 1000 eigenlijk, want... Uh, Ah, dan hoef je niet zo hard te beginnen en dan... Eh, ja, misschien moet ik dat nu eens anders gaan doen en gewoon volle bak erin knallen. En dan nog eens even hoe groot deze sprong voorwaarts is, want weet je nog... hoeveel ze je vorig jaar werd op de duizend meter ik denk ik, Ja, ah, toen was ik eerste reserve met werd ik achttiende zo. Achttiende? Ja. Toen uh, rijd ik ook 39,80 op de 500. Dus ja, ik merk gewoon dat het nu iets, iets meer samenvalt. Wat, iets? Ja, iets veel meer samenvalt. Of, ja, dus dat is uh, heel leuk. beste van het land. Gefeliciteerd. Ja, ongelooflijk. ik ja, kan het zelf nog niet helemaal uh, geloven is uh, de indruk. Thijsje Unema was dat. Twee titels dus. Alles valt samen. Over samenvallen uh, gesproken, Nederland is opnieuw wereldkampioen korfbal geworden. In China, in Xiaoxing. om precies te zijn, werd aardse rivaal België met 32-26 verslagen vanmorgen. Nederlandse tijd dan. Het is voor de vijfde keer op rij dat Nederland de beste is. De achtste keer in totaal. Alleen België wist in 1991 die hegemonie van Oranje te doorbreken. We hebben contact met de bondscoach Jan Schauke van der Bos. Gefeliciteerd. Hartelijk bedankt. Is het groot ja, feest? Het ja, het, nou, het moet toch een groot feest worden. De spelers zijn natuurlijk uiterst uitgeladen. Uh, en ze zitten allemaal aan het verfrissen en duschen. En maken zich op om er een, uh, een leuke avond koutje van te maken. Of ja. uh, in van te maken. Zo, vertel even over de wedstrijd. Was het moeilijk? Het, was een, uh, het zijn natuurlijk altijd zeer beladen wedstrijden. En uh, dat komt je eerst uit je eigen team. Die drie maanden fulltime. Alleen maar. Korbald en uh, ja, daar eigenlijk alles onder geschikt aan maakt. En dus dan bouw je altijd al veel spanning op. En ja, je moet het toch altijd maar doen. En de Belgen hadden een, uh, hadden een zeer voortvarende stad. Uh, ze hebben de eerste helft ze meer dan 25 raak. En dat was, dat was zo ultiem dat wij eigenlijk nou, een zeer moeite afstand konden nemen. En wij wisten dat we een uh, 16, 13 stand staan... Waarop zij boven de 25% schoten en wij op 12%. Wij schieten meer en creëren meer kansen. Maar de belgen waren echt uh, niet makkelijk te nemen. Zeker niet in de, eerste, in de eerste half van de wedstrijd. Ja, maar dan uh, winnen jullie toch uh, weer, uh, zeg ik bij nadruk. Want wat voor vreugde beleef je nog aan een titel... als je hem voor de vijfde keer binnenhaalt op rij? Nou, dan, dan, dat, dat, dat klinkt zo, maar dat is toch, dat moet je denk ik toch voorstellen, als dat je vijf keer een Olympische plak wint, dat is net zo bijzonder. Dus dat explodeert in een team. En dat team dat uh, ja, dat, uh, dat is ultiem team. team uh, plezier en genot en trots wat je met elkaar hebt om je uh, titel uh, ja, te vieren. Het en China, we weten in Nederland altijd uh, een gekkenhuis, uh, tribunes vol in Ahoy met name. Hoe was dat in China? Het was in China ook heel bijzonder. Want we hadden de stadions goed vol zitten en dan moet je denken tussen de 4 en de 5.000 mensen. En dat vond ik wel heel bijzonder, want ik wist wel dat er in China op 90 universiteiten gespeeld werd. Maar ik werd ook wel verrast dat er toch zoveel mensen bij de wedstrijden waren. Dus we waren ook wel... Ze begrepen het spel volgens mij niet direct helemaal, maar, want ze juichten voor alles. Maar het was een, uh, een erg leuke sfeer die uh, de Chinezen met elkaar gemaakt hebben. Ja. Um, hoe is, zie jij je eigen toekomst? Hoe lang ga jij nog door? Ja, dat is nog zeer de vraag. Ik, uh, uh, ik heb uh, binnen twee weken een afspraak met mijn, uh, met mijn bestuur en directie over, uh, over de toekomst. Want mijn contract loopt uh, uh, eigenlijk per 1 januari af. Hmm. Uh, maar je weet zelf toch wel wat je wil? Ik weet wat ik wil, ja. Ik zou graag uh, willen verlengen, maar ja, daar heb je altijd twee partijen voor nodig. dus. Oh. Laten, we maar hopen, laten we maar zeggen dat een wereldkampioenschap daar in ieder geval een bijdrage aan kan leveren. <laughs> dat, uh, dat is een uh, understatement bij deze. Uh, maar die Tims is uh, al enige tijd het boegbeeld van de sport. Uh, die heb je gewisseld, laatste in te land. Wat voor gedachten heb je daarbij? Nou, ze was super gespannen voor... Uh, ...voor haar laatste toernooi en haar laatste evenement. En de dame heeft drie wereldkampioenschappen ondertussen, drie EK-titels en twee World Games-titels... ...en neemt afscheid en heeft zelf ook nog onder het bewustzijn van dat het je laatste ding is... Uh, ...een geweldige wedstrijd gespeeld. Nou ja, ze is ook met alle EK's ontvangen en... Uh is, uh, denk ik, heel erg blij dat zij uh, deze prijs gehaald heeft en daarmee de carrière geweldig af kan sluiten. En we zullen er, uh, we zullen er echt missen. Is het toch lang onrustig in uh, Sjouk vanavond? Ik vrees dat het voor de korfbal lang onrustig blijft in Sjouk Ja, dat denk ik wel. Nou, veel plezier. Geniet ervan. Het wordt vast te gezegd. Ja. Dankjewel. Dag. Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, en u kunt meepraten in het uh, sportforum. Sportforum.nos.nl Sportforum.nos.nl En dan uh, nemen we uw e-mail in ontvangst. En zullen we kijken uh, of we dat hier aan het forum kunnen voorleggen. We hebben vanmiddag als uh, gasten John Volkers van de Volkskrant. Henk Hoiting van Trouw. En natuurlijk uh, is Ton Boots hier ook. Uh, wie zit er nou eens een microfoon te rommelen, John? Hij wil gewoon het woord eigenlijk. Ga ja, je gang. goedemiddag. Losbranden. Los branden, ja, nou ja, wat is jouw moment van de week? Nou, ik denk toch wat, uh, wat Jan Schauker van der Bos zojuist heeft uh, benoemd. Het korfballen. Uh, deel 3 van de Dutch triple. Uh, ja. Wereldkampioen rondbal. Begon Daar begonnen we mee. Toen werden we wereldkampioen Bridge, de Bermuda Bowl. Niet te onderschatten. En nu deze week wereldkampioen Korfbal. Uh, we lijken wel uh, een groot aandeelhouder in de B-sporten van deze wereld. Ja. Maar het is toch maar mooi binnengehaald. We zitten in een flow. Uh, misschien zit een squash nu deze week eraan. Dan hebben we de vier op een rij. Ja, dat is een spelletje. Ja. Ja. Vier ja. op een rij, weet je nog. <laughs> Goed, het moment van de week is dus het korfbal, mag ik aannemen van jou. Het uh, ja, dus is toch wel mooi om voor die ja. sporten één keer per uh, zoveel <coughs> tijd wat aandacht te vragen. Deze sport hebben het niet makkelijk in Nederland, kan ik je vertellen. Henk Hoitink, sorry, nog een keer uh, goedemiddag. Uh, jouw moment van de week? Uh, de rode kaart van, uh, voor Kevin Stroopman bij Twente PSV. En dan vooral de nasleep daarvan. Kijkend naar de, zeg maar naar de speler en, en naar mensen om hem heen. Hij is een, uh, een groot talent. Hij kan heel belangrijk worden voor Nederland. Omdat hij zeg maar, behoort tot een genre waar wij er nooit zo gek veel van hebben. Zeg maar de, de mannetjesputters op het middenveld die ook nog goed kunnen voetballen. Alleen inherent aan dat genre is, zeker als ze nog jong zijn... en Strootman is 21, dat uh, zeg maar het uitdelen uh, nog niet altijd even handig gaat. Dat ze bijvoorbeeld wel eens, wat in mijn, in mijn ogen gebeurde... Zoals, uh, zaterdag gebeurde tegen, tegen, tegen Twente, in een duel te laat kunnen komen... en dat dan nog niet helemaal kunnen camoufleren. Dat is op zich niks, niks, niks vreemds. Dat heeft Jan Wouters gehad, dat heeft Mark van Bommel gehad... om er maar twee te noemen, uit hetzelfde genre. En die zijn door... Zeg maar, die schade en schande zijn die, uh, zijn die slimmer geworden. Ja. Als je er niet van houdt, kun je ook zeggen dat ze sloer zijn geworden. Maar goed, ze zijn er anders mee omgegaan in de loop der jaren. Je buurman, die fluisterde David nog even in, hoor Edgar ik. Davids ook bijvoorbeeld. <klaars> en, um, dus op zich is er niks aan de hand. Uh, maar je moet die ontwikkeling, die dus Wouters van Bommel en Davids daarvoor hebben gemaakt... moet je wel doormaken. Om die door te maken, denk ik, moet je hem ook... Erkennen dat je er moet doormaken. Wil je een beetje afronden? Want en als... we zitten nog in het moment van de week. Ja. Zit er ook maar, aan? Komt, nou, het is wel nog een, hele, een hele week lang, om het dan maar op de week te houden... ...zijn we vanuit Eindhoven hebben we berichten die nog doordrenkt zijn van het onbegrip. Nog steeds hangen, vind ik, club en spelen daar in hun verongelijkheid. En dan denk ik, ja, waarom is er nou niemand met die jongen om de tafel gaan zitten... ...heeft gezegd, pak je straf. Oorspronkelijk was het één wedstrijd, waar hebben we het over? Pak je straf, kijk naar Van Bommel, leren van en ga over tot de orde van de dag. Ik denk dat dat voor zijn ontwikkeling beter was geweest dan nu... Daar nog steeds allemaal massaal met me mee meehuilen. En vervolgens twee wedstrijden krijgen. We gaan het er dus straks nog. uitgebreid over hebben. Tom Boot. ja moment van de week. Nou, dat lijkt een beetje op het moment van uh, Henk. De houding van Rutte. Ik ben ook coach. En hoe de coach zich gedroeg, zou ik maar zeggen. En hoe die zich gedraagt of niet. Iedereen kan vergissing maken of niet. Maar ik had het niet verwacht bij Rutte. Ik vond het heel erg uh, onverwacht gebeurde het. En dan denk je, waarom gebeurt het? Nee? Misschien de grote druk. Die hij heeft om kampioen te worden. Maar ook het gevolg. Hè? We hadden het net over strootman. Wat van voor. Men zegt een voorbeeldfunctie voor het publiek, maar het is ook een voorbeeldfunctie voor de spelers. Ja. En strootman hebben een wedstrijd daarna tegen uh, Tel Aviv, ging hij ook helemaal uit het dak. Nou, hoe kan een coach dat ooit nog corrigeren? We gaan het zoals gezegd: zometeen, dat zal uh, iets na vijven zijn, denk ik, gaan we het uitgebreid over die uh, zaak Strootman hebben. Voor vijf gaan we even de Champions League door en de uh, Europa League. Beginnen we in de Champions League met Ajax, 4-0. Uh, zeker van Europees voetbal na de winterstop. Het team van uh, Frank de Boer heeft in ieder geval uh, de Europa League uh, voetbal veilig gesteld. Uh, daardoor dus uh, overwinterd. En de Champions League nog in eigen hand. De Boer zag zijn team spelen zoals hij het voor ogen heeft. Nou, vooral zeg maar, de eerste eigenlijk, uh, 35 minuten het continu goed druk te zetten... Als dus je ziet hoe Greg druk zou zetten en Omdat het was toch lastig omdat je continu met middenveld... maar ook de, de andere middenvelders uh, probeerden druk te zetten. En je had binnen een seconde had je de, had je de bal weer. En dat vond ik heel goed vandaag, vooral de eerste helft heel goed. John Volkers uh, van de Volkskans. Uh, is dit een beetje het Ajax uh, waarvan jullie denken dat Kruijf dat voor ogen heeft? Nou, nog lang niet, dat, lijkt mij. Dat zal toch veel beter moeten. Maar is het begin er dan? Nou, misschien is het beginnen... maar was van de week de tegenstander ook al naar. Na die 35 minuten... waar Frank zo tevreden over is... heb ik die andere 60 minuten dus geconsumeerd. Maar dat hield toch echt niet over. Uh -huh. Nee, ik ben uh -huh. anders gewend... dan uh, topvoetbal. Henk Hogertink, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nee, ik, ik ben het wel met John eens. Het, was, kijk, het, is, het is prima wat ze gedaan hebben 4-0. De cijfers zijn geweldig. En het is op zich, vind ik, voor een Nederlandse club... Al, is deze uitgangsstelling al geweldig. Dat je al in de Europa League zit, twee wedstrijden voor het einde. En dat je... Ja, met een gelijk spel in Lyon, hoe moeilijk dat ook zal zijn... je kan plaatsen voor de tweede ronde. Maar goed, als je het over het spel hebt... maar goed, dat zal Frank de Boer zelf ook wel onderschrijven. Dan ben je nog wel heel ver af van, van waar zij heen willen. Los van de vraag of dat ooit te bereiken valt. Maar Ton, had jij verwacht dat we in deze fase... al zouden spreken over het eventueel doorgaan in de Champions League? Ja, met Ajax? Daarom zou ik iets minder kritisch willen zijn dan mijn vorige sprekers. Ik vind het eigenlijk heel goed. Want het gaat in de sport eigenlijk om het resultaat natuurlijk. Wie had verwacht, twee keer van tevoren... of van tevoren in de twee wedstrijden tegen zaken... dat we zes punten. Dat is best lastig natuurlijk... He? Ze hebben een hele goede week gehad, ook in de competitie. Roda JC, twee maal. Dus in hun moeilijke periode. Dus ik denk dat Ajax alleen maar blij kan zijn... En ze hebben nog in eigen hand, volkomen in eigen hand... om door te gaan naar de Champions League. Nou, wanneer hebben we dat ooit kunnen zeggen? Tot, nee, ik, ben, en, ik ben al van de tijd dat ze zeiden... wij zijn Ajax, wij zijn ja, de besten, weet je. Ja, maar goed, dat was volkomen ja, anders. Ja, ja. maar dat, dat is nu al niet meer zo. En al, jaren, Bij historie. al jarenlang... Spe, uh, presteert het Nederlandse voetbal... weinig in de Champions League. Nou, ze hebben nu de mogelijkheid. En misschien kan je nu... men is nu zo euforisch... maar de eerste wedstrijd 0-0 tegen Lyon... kan ze behoorlijk oprekenen. nu. Denk ik eigenlijk. Um, van der Wiel, die werd uh, in de arena nog wel eens uitgefloten. Nu werd hij toegejuicht. Het kan verkeren in de arena. Hoe belangrijk denken jullie dat het voor hem is... voor zijn vertrouwen en voor zijn, voor zijn status binnen Ajax... dat hij die kool maakte? Ja, ja dat... John? dat, dat oh, Henk, John. Nee, Henk, Henk Ja, ja dat zal hij op dit moment zal hij dat als heel belangrijk aanvoelen. En dat is niet onterecht. Alleen hij moet niet dezelfde fout gaan maken... waar ik het net een beetje in het geval van Strooman ook over had. En wat, ja, en wat in Amsterdam ook bijna eh, onvermijdelijk is die gevoelens... want die gevoelens gaan natuurlijk van het ene uiterste... Dus ook bij het publiek, hè, dat hem twee weken geleden nog uitfluit... en nu om zit te juichen en hem tot man van de wedstrijd uitroept... Um, uh, ja, dat hij zich daar een beetje uh, van, van weet los te maken... en dat hij weet dat dit nog maar een eerste stapje is... Ja, want als, als verdediger, als internationale verdediger moet je gewoon een heel seizoen lang goed kunnen voetballen. Dat, dat, dat, dat hoort bij die, die positie. Mm. John, nou, waar, waar ik, pak je de kranten bij? Ik, ik zal de quote van Frank de Boer nog even voorlezen. Het van het Noord-Hollandsdagblad. Van hedenmorgen uit het Noord-Hollandsdagblad. <coughs> Dit houdt hij de jongens voor. Zo, uh, zo zouden ze zich moeten motiveren. Hij stelt, als speler heb je toch een doel. Daar doe je toch het best voor. De een wil naar Engeland, de ander wil naar Spanje. Nou, dat is de doelstelling, motivering van onze jonge spelers. Dus ze staan in een elftal dat zo goed mogelijk moet presteren. Dat uh, Europees moet opstijgen naar het hoogste niveau. En wat gaan we de, de jongens voorhouden? Kom op, uh, zet, je, zet je in voor je particuliere doel. Want je verdient een prachtig contract in Engeland of Spanje. Nou, het lijkt me echt een, een hopeloze zaak om zo'n elftal te motiveren voor een grote prestatie. Tom. Nou ja, goed, ik hou van intrinsieke motivatie. Ik ben het volkomen met eens met Sean, uh, Maar hij bedoelt daarachter natuurlijk... jouw persoonlijke doelstelling moet zijn zo goed mogelijk worden. He, en dan kan ik me weer voorstellen... alleen mis ik dan wel het team. He, je, dat moet je ook in je motivatie hebben. Je doet een teamsport, dan moet je ook aan het team denken. En de prestatie daarvan, maar dat gaat een beetje gelijk op... ook met de individuele kwaliteiten natuurlijk. He, en ik ben het met Henk eens... Die hamert op de ontwikkeling van Van der Wiel. Daar hadden we het ook even over. En ik denk ook dat het heel goed voor zijn ontwikkeling kan zijn... dat dit even gebeurt. Maar dan moet het wel aangepakt worden door de coach. Uh -huh. Want zelf komt hij er niet achter, denk Hoe ik. Hoe goed de is hij de Van der Wiel nou eigenlijk, Henk? Jij ziet hem wekelijks. Ja, ik, ik, ik, is dat een betere Wim Suubier? Nee, want volgens mij was, was Wim Schuur wel een betere verdediger. Wat toch eh, op die plek vind ik nog altijd wel erg belangrijk en handig is. Dit dat je worden wel verdedigen. twee oude mannen aan een kop koffie <laughs> uh, <laughs> in de bruine kroeg, hoor. Nou, Barry van Halen dan, om nog iets, iets dichterbij. Ja, die kon gewoon goed... Ik vind Van der Wiel verdedigend eh, nog erg matig. En ik vind hem daar ook weinig ontwikkeling in maken. En ook weinig zie ik aan hem het besef van wat daar beter zou moeten, wat er moet gebeuren. Kijk, dat hij veel naar voren loopt en af en toe zijn goede voorzet geeft. Ja, dat, ik bedoel, daar ben ik niet zo van ondersteboven. Ik, ik vind het voor het, voor het voor het niveau wat hij moet hebben als international, die in, inmiddels al, wat is het, vier, vijf jaar uh, op dit niveau speelt, uh, valt het me nog erg tegen. Nee, ik, is hij net zo goed als Dani Alves? Ik bedoel, die heeft ook een WK-finale. Uh, nee, nee die, heeft met Spanje, die speelt niet voor Spanje. Maar bedoel, dat is van het, zou hij van dat niveau moeten zijn? Om, om echt een groot nou, mond te kunnen Nou, daar zou ontzetten? hij wel dichterbij dicht moeten zitten op dit moment al. En daar, daar is hij, vind ik, nog heel ver vanaf. Goed. Okay. We, we, ik wil het even afronden hier... want we willen het ook nog even over de Europa League uh, gaan hebben. Tensl tenslotte nog even één ding. Want Real is nu al uitgespeeld. Die zijn door. Is dat een, een voordeel dat we niet moeten onderschatten... in die uh, thuiswedstrijd nog tegen Real, Tom? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Real Madrid gewoon... misschien doen ze een tweede opstelling, zal ik maar zeggen. Maar die is net zo goed als de eerste, bijna. He, dus ik denk niet dat het een voordeel is. Nee, het kan zelfs een nadeel zijn... Maar, want als je volkomen ontspannen speelt, dan ben je vaak ook heel beter. Nee, het gaat gewoon om die wedstrijd tegen Lyon. Dat is de enige wedstrijd die telt. En als die verloren wordt, is het afgelopen. Um, dan de 5-0 uit Nederland tegen uh, Chelsea. Uh, dan heb ik het over Mario Bena, Racing Genk. Nu was de return, om het maar even zo te zeggen. Nu werd het thuis gespeeld en werd het 1-1 in eigen huis. Ik denk dat wij enorm trots kunnen zijn op het feit dat wij een punt hebben gepakt van dit grote Chelsea. Want dat blijven ze natuurlijk. Het is natuurlijk een ploeg met enorm veel kwaliteiten. Maar ik moet zeggen dat wij fases hebben gehad in de wedstrijd waarin, waarin ik ons uh, minimaal gelijkwaardig zo niet uh, aan de bal een stuk beter vond. We hebben fases gehad waar we natuurlijk gelukkig zijn geweest. Het stoppen van de strafschop, zo eerlijk moeten we zijn. Op het laatst één, twee hachelijke momenten met de bal voorlangs en de bal van de lijn. Maar ook wij hebben onze kansen gehad. En ik vind toch dat wij uh, toch wel een punt verdiend hebben vandaag. Mario Been van uh, Racing Genk. Henk Hoiting, wat, uh, wat is het een prestatie van Been? Of hebben ze gewoon een gehad? Ja, een prestatie van Been, van de trainer. Het is, het is een goede prestatie van die ploeg. Ja, 1-1 uh, van een Belgische ploeg tegen Chelsea. Dat is prima. Maar heb je wel de indruk dat hij zijn draai een beetje gevonden heeft daar? Nou, ik, ik, uh, ik vind het nog altijd heel, heel wisselvallig. Hè? Hoe lang is het geleden? Twee weken nog maar sindsdien heeft hij dan gelijk gespeeld tegen Chelsea... en, en gewonnen in, tegen die ploeg van, van Koster en Club Brugge. Maar de week daarvoor nog uh, hadden ze het niet zo goed gedaan in zijn ogen... en waren zijn eens allemaal het shirt van Genk weer niet waard. En dat zijn van die ja, bijna nog amateuristische uitspraken... waarvan ik denk dat dat, dat, dat kan niet meer in het, in het, in het, in het voetbal. En bovendien, ja, je, je, je positie als gezaghebbend trainer... ja, daar wordt dan ook niet beter van, van dat soort opportunistische uitersten. Nu ineens zou het weer geweldig zijn... Dus de, ja, ik geloof nu niet dat hij wat dat betreft helemaal ze draaien heeft. Maar goed, dit zijn aardige resultaten. Ja. Ja, het is natuurlijk een goede resultaat van Genk, maar het is incidenteel. Als je praat over Apoel-Nicosia, die bovenaan staat in die pool... dat vind ik pas een prestatie en een verrassing. Ja, structureel. Ja. Broers heeft er uh, nog, die voetbalde daar volgens mij twee jaar geleden... ook al in de Champions League, als ik me uh, goed herinner. Dus uh, de, de zit, ze zijn wel iets aan het bouwen daar. Wel, met allemaal buitenlanders, maar goed, uh, wat zou het. daar huilen uh, ze dus daar ook niet om, denk ik. Is er nog iets wat jullie is opgevallen in de Champions League... wat jullie niet onvermeld willen laten even? Anders ronden we de Champions League nou. af nu. Nee? Nou, wat? ik wou nog even, als het mag... Ja, Barcelona's naar naar bovenaan met de doelpunten, dat verrast ons niet. 13. Maar er is maar één ploeg die slechts één tegen heeft... en dat is Olympique Marseille. He, dus dat vind ik toch wel, ja, aardig om te, om te noemen. Frans Beton. Ja. <laughs> um, de Europa League. Uh, twee Nederlandse clubs door naar de knock fase, PSV en Twente. Ja. Um, maar echt gemakkelijk ging het niet. Um, Fred Rutte, kan je nou zeggen dat PSV verdedigend of aanvallend heeft gefaald? Kijk, het, het is een beetje beide. Kijk, wat, wat ik namelijk uh, van deze avond heel positief vind, is namelijk... dat je een 3 in de achterstand wegwerkt naar een 3-3. En, uh, en ja, het had gewoon, voor dezelfde gehad had het gewoon 5-3 nog uh, kunnen worden... En, de ploeg, de ploeg heeft wel het moraal. Het moraal om, uh, ja, om niet de koppers te laten hangen. Ook bij die, bij die keuze van de scheidsrechter dat hij uh, eerst een gaf weer intrekt. En bij de ploeg knakte niet eens, maar er, er kwam weer een reactie los. En ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg goed. Fred Rutte, ik wil het niet over hem gaan hebben, want dat doen we na vijf wel. Maar hadden jullie verwacht dat het zo moeilijk zou worden tegen uh, Hapewell Tel Aviv? John, Volkers? Nee, het geheel niet. Nee. Je denkt toch echt dat de Nederlandse club ver boven het Israëlisch niveau uitsteekt, maar... Um, uh, concentratie in al die drukbezette weken... daar hebben uh, elftallen in opbouw, wat PSV is. Veel moeite mee, dat, uh, dat bleek week na week. Henk Hoortink? Ja, ontiegelijk slecht verdedigd. Want hij zegt net beide, maar kijk, ze hadden meer te kunnen maken. Maar als je er drie maakt, dat moet in principe thuis tegen zo'n ploeg. En dan is het geen groot aanzien, maar dat moet genoeg zijn. Maar ze hebben wel zo ontzettend slecht verdedigd... zichzelf in de problemen gebracht. En ook dat is weer iets, als we het net over Van de Wiel hebben... waar ik niet echt een ontwikkeling in, in zie je. Ik kan niet echt zien, van, want John zegt nu concentratie. Dat is natuurlijk ook wel geweest. Het is, het is ze waren niet geconcentreerd genoeg. Maar ik kan nou niet gelijk zeggen dat ik in de weken hiervoor... en de maanden hiervoor heb dat ze heel veel beter kunnen, die verdedigers. Dus. Het feit dat die scheidsrechter... Hè, want we hebben nog één minuut, dus dan wil ik het afronden. Maar tot slot, die scheidsrechter geeft een penalty. Ziet dat hij zich vergist en geeft dan een scheidsrechterbal. Zo zijn de regels, toch? Waar is de ophef over? Heeft het jullie verbaasd, die beslissing? Nou, Het zal waarschijnlijk te maken hebben met dat die, dat die vijfde man heeft uh, ingegrepen... Uh, volgens mij was dat uh, um, WK-finale 2006. Toen is Zidane op aangeven van de vierde official van het veld gestuurd. Ja, ja officieel en, is dat niet... Uh, ja, officieel is niet, maar als het namelijk officieel was geweest, was het niet toegestaan geweest. En, en, en hierin hapert denk ik het reglement nog. Ik kijk even naar mijn buurman. Denk ja. hoe zit dat? Ja, <laughs> Hoezo hapert het hier? Het kan ook gewoon bij die gewenstigde vandaan zijn gekomen. Ja, die man die, die, de de achter, die op de achterlijn stond. Nou, de Stroopman gaf een compliment aan de vijfde official. De ref aan de kant. Dus, zeg het maar. Nou, nu niet, want tijd is op. Dus ik kan het wel zeggen, maar dan is het buiten de uitzending. En dat doen we niet. Tot zo na het nos van 5 uur. op 1. Waarom geeft iemand zijn rijke luisleven op... om zich in te gaan zetten voor hoeren, zwervers en drugsverslaafden? Als directeur van QuickFit vloog Harm Slomp met privévliegtuigen... en reed in een Porsche en sliep in de duurste hotels. Nu heeft hij geen salaris meer... en woont hij in een eenvoudige dienstwoning van het leger des Heils. Van miljonair tot heilsoldaat. Morgenochtend tussen 7 en 8, Harm Slomp, in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.